We've got to do for self now. Before you know, the world will be passing us.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 De vorige verkiezingen in 2005 haalde Bouters in Coronie nog één zetel en ging de andere zetel naar het Nieuw Front van president Venetiaan. Ook in Paramaribo en andere districten lijkt de megacombinatie groter te worden dan Nieuw Front. Gisteren konden ruim 300.000 Surinamers naar de stembus om een nieuw parlement en nieuwe lokale besturen te kiezen. In totaal is in 10 districten gestemd voor de 51 parlementszetels. President Obama gaat vrijdag naar het kustgebied van Louisiana... waar de olie van de lekkende bron in de Golf van Mexico aanspoelt. Het wordt zijn tweede bezoek aan het gebied... sinds de explosie op het olieplatform van BP meer dan een maand geleden. Sindsdien stromen er elke dag miljoenen liters olie in zee. Komende dag wil BP een nieuwe poging doen... om het lek op de bodem van de zee af te sluiten. Bij Alaska is een bijna 1300 kilometer lange oliepijpleiding... afgesloten vanwege een lekkage... Aan een aantal problemen met een brandoefening in een pompstation ten noorden van Anchorage begon de leiding olie te lekken. Een van de grote eigenaars van de leiding is oliemaatschappij BP. De regering van Italië gaat de komende twee jaar 24 miljard euro bezuinigen. De miljarden bezuinigingen moeten het begrotingstekort van meer dan 5% terugdringen. Een van de maatregelen is dat de salarissen van alle ambtenaren voor drie jaar worden bevroren. Ook op de WAO zal fors worden bezuinigd. De vakbonden zijn kritisch. Ze benadrukken dat vooral de middenklasse de dupe wordt van de bezuinigingen. De Italiaanse maatregelen zijn vergelijkbaar met die in andere Zuid-Europese landen als Griekenland, Spanje.